En jij ja, verkoopt ook veel dat aan de mensen hier yes. in Zandvoort. Die, zijn er, die hebben ook wel baat bij, die zijn er wel ja, blij ja, mee waarschijnlijk. Ja, ja. Oh, wat fijn. En wat voor soort producten verkoop je nog meer? Andere soorten uh, uh, productlijnen misschien? Ja, van uh, American Crew, dat is de mannenlijn. Heel veel praten om mee te werken. En dan hebben we Kades en Van chief van Farok. Dus...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 Ja, het is een heel speciaal pand waar je ja, in zit. Ja. Ik zag dat hij is eigenlijk bovenop een soort Amsterdam-scheveltje. Ja, ja. En hoe lang is, is dit pand al in de Kosterstraat? Dat is dus anderhalf jaar. Zo kort nog ja, maar gebouwd. Ja, ja. Oh. Heel vroeger schijnt het een zwarma geweest te zijn. Hè? Ja. En, uh, maar er was bovenop nog niets. Nee. Dus dat heeft Jeff er allemaal opgezet. Oh. Ja, dus ik heb bovenop ook nog een ruimte, ik weet alleen nog niet zo goed wat ik ermee aan moet. <laughs>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 Je hebt niet alles aan je hoofd. Het, het is heel duur personeel natuurlijk. Ja, ook. Ja, ja. Dus ik vind het, eh, ik hou het eens op alleen maar ja. werken. Ja, ja het pand leent zich daar heel goed voor, ja, hè? Je je precies, Als Je niet met een paar mensen werken, want dan nee. eh, loop je elkaar in de weg natuurlijk. Ja. Dus eh, nee, dat is ook mooi. Ja, dus je hebt het wel heel leuk uh, bedacht voor jezelf. Ja. Rise and shine, come on, let's roll.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 Het is voor de iedereen laar om ja. hier geknipt uh, te worden, zeg maar. Ja. En uh, wat zijn de, ongeveer de prijs als ik vraag? Nou, maar... alleen, het, alleen knippen kost 20,50. Mm -hmm. Wassen knippen 25,50. Verven 32,50, kort haar. En dan gaat dat van af wat je allemaal wil. En dus.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 Maar dan krijgt het haar geen zuurstof meer. En dan ja. wordt het dorrig en zo. Dat ja. dus je, het is wel belangrijk dat je af en toe de punten knipt. Maar het is niet zo dat je, als je kort haar uh, knipt, dat het haar weer gaat groeien of zo. Hmm. Of wat ze vroeger zeiden bij baby's: kaal scheren dat ze krulhaar terugkrijgen. Dus dat uh, gaat niet op te vliegen. Nee, nee. Dat, nee dat is ook weer zo.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 dat ze weer krul krijgen. Dat oh, kan dat wel. Het kan. Ja. Ja. Want het zit toch een beetje in je dan. Ja, dat is, dat is uh, de ins en outs van het kappersvak. Ja, heb je ja. veel kinderen ook geknipt Ik in de, de praktijk? Ja, leuk. Ja. Want dat lijkt me nog niet makkelijk, hè? Het nee, is moeilijker als een uh, volwassen persoon, hoor. Wil je het 100% goed kunnen, kunnen ja. doen? Ja, want zij zien een kapper misschien wel als een soort tandarts van... Ja, ja, ja, dat ja. moet weer gebeuren en ja. ze zitten niet stil. Ja. Wat zijn daar voor de trucjes die je nou, toepast? Heel, heel rustig blijven en heel aardig doen. en Een ja. beetje krentjes en een lolly doet wel eens wonderen. En de moeder niet te dicht in de buurt, nee. dan gaat vaak ook beter.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 The summer is over Stop.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 daarvoor al begint met naioxin, voordat je de gemo bijvoorbeeld, nou noem ik ook iets heel engs op, mm -hmm. maar daarvoor dan hou je zoveel mogelijk die haarzakjes schoon oh. en dat wil niet zeggen dat je haar dan niet uitvalt maar wel sneller terugkrijgt krijgt ja. omdat je toch mm -hmm. en ook als je haar eraf is, blijven doen met die nioxin, dan ja, dat je het schoon houdt en ja. blijft dus die medicijnen die trekken ook ja. in de haarzakjes waardoor de haren dus uitvallen ja.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 DNA, <laughs> van ja, de Indiaanse mensen doen, misschien, ja. oh, dus daarom is het ook zo geliefd, ja, ja bijzonder. Ja. En waar wordt dat allemaal dan in die kleuren geverfd en, en uh, verhandeld? allemaal... Uh... Oh, allemaal ver weg? Ja, want Capix her, wat ik heb, die, dat komt uit Turkije, daar doen ze dat dan, daar wordt helemaal bewerkt enzo. En waar Griet links zit, dat weet ik nog niet eens precies.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 away. What they mean? I never thought that I'd love someone. And that was someone else's dream. But the song won't have it, cloud. I see my song and I'm a racket. I'm burning up with a put ass sweeter. The beat, beat, beat of a song song, you're buzzing in my head, head, head, I like could bomb. down. Listen to, to, the to the beat, beat, beat, beat of a star song, song, you're buzzing King. in my head. Tweets and trusted to the boogie line. Tweets and trusted to the boogie line. Tweets and trusted to the boogie line. Yeah. King! Don't listen to the beat, a beat of a song song a Buzzing in my head, my head like a bomb dong We're standing alive with a kick on fire The kick on track on the gabinet the I'm with me, way, the out with me. I'm playing like a shaking I know that I'm gonna cheat A tea, beat, beat, beat of a song song Buzzing in my head, my head like a bomb dong But Listen to the beat, beat, beat of a song song a Buzzing in my head, head, head. Like one big flop, talk about the soul, one habit club. I see my song and I'm a raggin' burn it up with the food eyes. Feel to the beat, I feel the sound song, present in my head, head like a bump down, listen to the beat, feel the sound song, a present in my head, I head like a bum though. A bit of a sound song, a present in my head, my head I a bum though. Listen to the beat, beat of a sound song, Buzzin in my head, my head like a present in, like in my head, head I like a bump down. Now we're standing alive, with a key call fire, pink on jab on the Japanese het ritme van ZFM.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 In Amsterdam is een deel van het voormalige hoofdkantoor van de brandweer aan de weesperzijde gekraakt. De politie grijpt voorlopig niet in. Het gebouw staat sinds eind december deels leeg. Toen verhuisde het hoofdkantoor van de brandweer naar Amsterdam Zuidoost. De kraakbeweging voert actie tegen het kraakverbod dat vrijdag 1 oktober ingaat. Vannacht nog sliep een grote groep krakers in tentjes op de dam. Wouter Bos wordt per 1 oktober partner bij KPMG. De voormalig PVDA-leider en minister van Financiën gaat zich bij KPMG bezighouden met de publieke sector, de gezondheidszorg en de financiële sector. Hij gaat op eigen verzoek vier dagen per week werken. Bos vertrok dit voorjaar uit de actieve politiek om meer tijd te hebben voor zijn gezin. Hij gaat meer verdienen dan de balken en de norm. Hij deelt in de winst, maar krijgt geen bonus. Op een snelweg ten zuiden van de Duitse hoofdstad Berlijn zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen bij een busongeluk. Bijna dertig mensen raakten gewond van wie er veertien slecht aan toe zijn. De Poolse touringcar Car met 47 inzittenden kwam uit Spanje en moest bij een verkeersknooppunt vermoedelijk uitwijken voor een auto die wilde invoegen. De bus botste tegen een brugpijler, de auto belandde in een greppel. In Brussel is een derde dode gevonden na de zware explosie van gisteravond. Reddingswerkers hebben onder het puin het lichaam gevonden van de man van 58 die werd vermist. De andere slachtoffers zijn mannen van 58 en 66. Bij de ontploffing in een huis in de Brusselse wijk Schaarbeek werden drie huizen verwoest. Oorzaak van de explosie is nog niet duidelijk. In de Eredivisie heeft Willem II zijn veertiende nederlaag op rij geleden. NAC was in Breda met 2-1 te sterk. Feyenoord verloor met 3-0 van NEC en leed daarmee de derde achtereenvolgende nederlaag. Vitesse won uit met 2-0 van Excelsior. De wedstrijd VVV Venlo tegen de Graafschap is nog bezig. Het weer vanavond in het noorden bewolkt en regen in het zuiden opklaringen en kans op mist. De minima liggen rond 10 graden.